Ik, wil, ik zie die foto dan hangen en dan denk ik van uh, 1956 en ik vroeg me al, al af van de Bloemfonteinstraat. Ja, die oude ja. En was dat, was dat dan helemaal het begin van het café? Nee. Nog veel, nog veel. Want, want uh, wanneer werden deze woningen gebouwd? 1900. 1900. Ongeveer werd er rond 1900. Ja. Ja. Maar dat waren eigenlijk al die huizen hier in de buurt. Ja. Ja. Want ja, er is natuurlijk in Rotterdam is heel veel gebombardeerd. Ja maar niet maar, van deze kant. Maar, niet, meer, maar niet aan de, en alles. Maar niet of. Aan de Zuidkant? Of, uh. Niet alles. Ja niet nee. alleen want ik was er in de oorlog. Ja ja. Ik zat wel. Ja wel. Te... 34. Ja maar de Zuid was niet echt van de weertig. Nee ik woon hier ook. Ik woon hier in Groningen. Ik hier in Groningen. Ja ik kon Ik kon hier in Groningen. Ja. Ja, ja, ja, de, straat, ik was 40 in de oorlogen. Meer te eten, maar ja, die, die, die, woning, die woningen hebben natuurlijk op een gegeven moment wel een uh, ja. Op een gegeven moment zijn ze natuurlijk zo slecht, denk ik dan. Nou, deze tiert hierboven is in uh, toen we met mijn vader zijn ze gerenoveerd. Ja, in 88 zijn ze gerenoveerd. Ja, daar ben je ook weer aan mee gedaan. We zijn nu de hiero hierboven en in de straat. Nu worden ze Ja. Helaas. En, en, en zijn hier nog in de wijk uh, oude cafés zoals, zoals dit hè? Van echt waar echt. Voor de... Zijn die er nog veel? Nee hè? Veel meer. Niet Een van de laatste ben je dan. Uh... Je ja, ziet ook nog wel een café haven zeg, maar ik weet niet wat daarin zit. Uh, uh, uh, maar dat is een nieuw bouw. Ja. Een nieuwe bouw te maken. Maar in de ondertrekken Nee, een je vroeger, café de tent, café maar samen, een kroe, de laatste demo, die kamer zijn ja. Ja. Maar je komt wel terug dus? Ja. De zaak is uh, 14 jaar, van, 15 jaar van mijn vader geweest. En Nu is die 14 jaar van mijn broer. En voor mijn vader was die van mijn tante. hoor. echt familiebedrijf? Dus. Ja. Dat ja. is ook gek. Zo, de de kleuren. Yeah, Shout the it.